En weer terug. En dat dan allemaal om uiteindelijk overgeleefd te zijn aan een stelletje. Even... Ja, zei het. Trollen. Ja, ja zeg. dat Dat je naar huis wilt, ja. Maar gaan jullie drieën dan? Als je denkt om ongezien aan boord te kunnen komen? Ja, nou... He? Nou, nee, wacht nog even. Drie is niet genoeg. De bemanning van de pionier moet minimaal bestaan uit vier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 Nou, kom je aan boord nu je nog kunt? Weet je nog dat ik je vertelde hoe oud ik was? Wat interzicht bij dat nou, hoe oud je bent? 38 Primoziaanse jaren zijn 54 aardse jaren, zei je. Wat heeft dat hiermee te maken? Je ja, had het meer eens. Primoziaanse jaren zijn veel, veel langer dan aardse jaren. Hoe weet je dat nou? Dat heb ik aangezopt aan de hand van wat je mij over de planeet verteld hebt. seconden. De, de sterrenbeelden. Waarom denk je dat jullie altijd zo'n honger hebben en zo moe zijn?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 Mijn hart zal bij je zijn. Draag mijn halsketting voor altijd. Doe nooit af. Mijn maar kijk, daar komt de schotel aan. Wat komt die doen? De zachterijaren vandaag. Ze zullen je zien. Dat weet ik. Wat zal er met je gebeuren? Ik, Jij hebt ons geholpen te ontsnappen. Ik zal worden vervangen! Waar ga je dan heen? Ik zal me aansluiten bij de zachterijaren. Misschien vind ik daar mijn vader en mijn moeder terug. Kastia, kom. kom toch met mij mee. Chef Jeff, schiet nou toch op! Ik sluit de deur. Nee, Mits, niet doen! Ik hou van je, Jeff! Ik zou graag met je meegaan! Zit toch eens op? We hebben nog een halve tijd! Jong, echt een stokje! Chef Verdori, schiet nou toch nee. eindelijk eens op! Nee, maar snel. ik wil wat! Nee. Ja, ga zitten! Ik wil dat Gassi aan 8, Nee, niks 8, te maken, vlug, vlug, vlug! Zes, vijf, vier! Is hij oké? Drie, twee, één, start!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 Oh. Huh. Huh. Huh. Wat is er gebeurd? Huh. Ja, het, huh. hetzelfde als er toen ook gebeurde. Ik ben westen huh. geweest. Ja, ja. Jimmy? Ja, huh. oké, okay, maar dan ook maar net oké. Okay. Huh. Nou, met, uh, met huh. mij gaat het wel, Jeff. Oeh. Uh, huh. Laten we eens op de monitor kijken. Die staat nog aan. Is het Tribos of de aarde?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 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wenteling compleet, 180 graden. Start bij de motorway, nu! Nou, wat denken jullie daarvan? Het lijkt me nogal duidelijk, hè? Kaal en roze. Nee, Jimmy, zilver en blauw. Ben je kleurenblind? Nee, hoor. Het is, het is de aarde. Hoe ver weg nog? Nou, ja, twee dagen zullen we langzaam al bekende de details kunnen onderscheiden. Het is ons gelukt. We zijn door de tijdsbarrière gekomen. Ja.